Maar niks amper met het NOS-journaal. Quincy Gario, de voormalige nummer 2 op de lijst van bijeen... heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Hij werd in juli geschorst omdat hij zich volgens het bestuur... manipulatief gedroeg, tweedeling zaaide en zich mannelijk dominant opstelde. Details werden niet gegeven. De bijeenleden zouden vandaag stemmen over het raaiement, maar dat is nu van de baan. Gario zegt dat hij wegens persoonlijke omstandigheden... geen energie meer in de kwestie wil steken. Het weghalen van de stalen boogbrug bij Vianen heeft opnieuw vertraging opgelopen. Het zou vanochtend gebeuren, maar door de harde wind werd dat al uitgesteld naar vanavond. Nu blijkt dat een van de lierkabels waarmee het ponton is vastgezegd beschadigd is geraakt. Daardoor is het voor Waterstaat niet veilig om de brug weg te halen. Het ponton wordt nu weggehaald, zodat de schepen op de lek er weer door kunnen. De boogbrug bij Vianen is al 17 jaar overbodig, omdat de A2 twee nieuwe bruggen heeft. In de Eredivisie heeft Feyenoord op de valreep gewonnen van AZ. In Rotterdam werd het 1-0, de goal viel in blessuretijd. De wedstrijd lag in de eerste helft even stil... omdat de doelman van AZ vanaf de tribune met blikjes werd bekogeld. Vitesse won thuis met 2-1 van Utrecht. Ook die wedstrijd lag enige tijd stil. Dat kwam omdat utrecht fans een grote hoeveelheid vuurwerk op het veld gooiden. PSV tegen Fortuna Sittard werd 4-1 en FC Groningen tegen RKC eindigde in 1-1. Zwemster Marit Steenberg heeft op de EK-korte baan goud gewonnen op de 200 meter vrije slag. De 21-jarige zwemster lag in het Russische Kazan van start tot finish vooraan. Vrijdag pakte Steenbergen al brons op de 100 meter vrije slag. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. Bij een afnemende wind koelt het vannacht af naar een graad of 6. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en geregeld zon. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Dinsdag verandert er weinig.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 so good mm -hmm. shine your light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 De werkvloer staat en alles aanpakt. Of ben jij een erfgenaam? Heb jij een rijke paal? Of speelt je vriendje soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk. back, my sister's in love.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 Grote baan rond de wereld die alleen maar draait om jou. Ik zie je over.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 Het ritme van zandvoort. voor Gif, Gif, Gif, much I'm wanting you